moet bij het RWS Journaal. Air France-KLM heeft vorig jaar 198 miljoen euro verlies geleden. Dat is veel minder dan in 2013 toen de luchtvaartmaatschappij nog 1,8 miljard euro verloor. Zonder de Franse pilotenstaking vorig jaar had Air France-KLM mogelijk winst gemaakt. Over nieuw banenverlies is nog niets gezegd. Gisteren melden Franse media dat er 800 banen worden geschrapt bij de Franse tak... Bij de tiplijn misdaad Anoniem zijn vorig jaar veel meer meldingen binnengekomen over drugslaboratoria en drugsafval. Ruim de helft van de meldingen had met drugs te maken, blijkt uit jaarcijfers van de tiplijn. Het totaal aantal tips was vorig jaar wel ongeveer gelijk aan 2013, een kleine 16.000. Daarmee werden ruim 1500 misdrijven opgelost en 127 misdrijven voorkomen. Terreurverdachten met een meldplicht komen soms het politiebureau niet meer in. Agenten houden ze liever buiten de deur sinds de aanslagen in Parijs, schrijft het AD. Zo moeten een terreurverdachte zich soms melden via een intercom of ze worden gefouilleerd voordat ze binnen mogen komen. De politie geeft zelf geen commentaar omdat het over veiligheidsmaatregelen gaat. President Obama heeft moslimleiders opgeroepen zich duidelijker te distancieren van terreurgroepen als IS. Volgens hem doen terroristen alsof ze de islam vertegenwoordigen, terwijl ze in werkelijkheid de religie misbruiken. Tot nu toe nam Obama het woord islam bijna nooit in de mond als hij sprak over de IS, omdat hij naar eigen zeggen niet wil meedoen aan de propaganda van de terroristen. De man die dinsdagavond op het station van Wiegen werd doodgereden door een trein is niet geduwd. Uit onderzoek van de politie blijkt dat hij tijdens een ruzie zelf op het spoor is gesprongen toen hij achter iemand aanrende. Het lukte hem niet om daarna tijdig op het andere perron te klimmen, waardoor hij werd gegrepen door een trein. Vier verdachten die waren opgepakt zijn weer vrij. Het weer geregeld zon, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond kan er wat regen vallen en het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het ene. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 GFM. In 2015 al 25 jaar live. CGFM. Met, met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. you <laughs>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 De redactie van uh, dit programma is van Yvonne Rozenaal, Geffen en Kuik en de eindredactie van Gerry Rutte. Koffie krijgen we van Don de Grebber vandaag, die ook uh, net weer terug is van een uh, tour met de scooter en de zender, dus dat is mooi. En de presentatie van dit programma is in handen van Ari Koper vandaag. Ja, van Ari. Goedemorgen, Rob. Ja, nou, Voor mij de tweede keer alweer. Dat is weer de tweede keer dus mooi. Ja, ja, ja, ja. Ari, fijn dat je er bent. Uh, Iedereen is geveld door griep, dus uh, ik ja, mooi daardig. dat we uh, op deze manier toch uh, goedemorgen ja. zandvoedt. We maken we er zelf van. Tegenover ons.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 Onze appartementen. Ja, noem het allemaal maar op. Dus ja. is ja, zand wordt een beetje op de schop op het ogenblik. Hè? Ja. De Prinsessenweg. Uh, met de Krochthogeweg. Merk ja. je daar iets, een, nog nee, iets van? Nee, wij hebben er niet zo'n last van. De meeste ja. van, de, van de pachters uh, komen met hun spullen natuurlijk vanaf noord. zeg maar. Dus die uh, komen vanaf de andere kant. En... Uh,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 ja goed, het is altijd vervelend. Maar ja, ja dingen ah. gebeuren nou eenmaal. Op ja, de ja, ja. grote krocht was het een beetje chaos de eerste twee weken. Omdat ja. Uh, ja, niemand zich ook aan de nieuwe regels wil houden. Nee. Nou, nog steeds niet volgens nee. mij. Nee. Uh, iedereen die nou bij de Albert Heijn moet zijn, die rijdt uh, vooruit, ja. achteruit. En, uh,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 En juist dan, denk ik, moet je een soort gezamenlijk doel hebben om, uh, om iets te proberen te bereiken. En dat moet soms dan met, uh, met minder geld, maar met meer handjes of, uh, of door elkaar te helpen, denk ik. Maar ja, het komt dat natuurlijk tot, ook door de enorm hoge huren die je in, in, in het zogenaamde A-gebied hebt. Ja, kijk, dat, dat, ja, dat moet wat terugverdiend wat worden. Dat is de huizenmarkt natuurlijk. Ja. Als, je al, uh, als je een winkellocatie hebt en je moet al 6000 euro huur betalen... dan uh, moet je heel veel verkopen om alleen dat goed te maken. Ja, gewoon oh, goed, die de en de huizenmarkt. Ik denk dat dat huizenmarkt.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 geloof ik met 30 mensen komen en uh, nadat ze de race hadden gewonnen besloten ze dan toch om maar om met vier bussen te komen. Dus we moesten uh, ongeveer 10 minuten voordat ze binnenkwamen personeel regelen. En, uh, ja.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 Ja, ik moet zeggen dat uh, wanneer ik de mentaliteit van de Zandvoorters hier zie en ook van mijn personeel en ook personeel van anderen, dan uh, herken ik daarin zeker ook het, het doorzettingsvermogen en de werklust van, uh, van de Rotterdammers.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 met de gemeente. En, uh, ik als voorzitter van de seizoensprovings vind dat ook heel, uh, heel normaal dat ze dat hebben gedaan. Ik vind het ook heel slim dat ze dat hebben gedaan.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 Ik ben benieuwd. Iets voor de, de toekomst. De toekomst. Ja, we gaan het uh, zien in de toekomst. Ja. Dan uh, wensen we jou een heel goed uh, strandseizoen. 2015 ja. Ja, en op. Uh, nou, dat gaat wel leuke dingen. Ja, ja, dat he? gaat ja, best wel nou, he? ja, Kom een we Heel veel succes. En, uh, <laughs> wij gaan even luisteren naar Magna Carta. Hey, hartstikke bedankt. Memories raised with a smile to the gypsy.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 Waarom, waarom ga je weg? Dat is ga de vraag. Ja. ja, natuurlijk, ik snap dat wel. Waarom ga je weg? Nou, niet zozeer omdat ik nou uh, de buik vol heb van Zandvoort. En tegendeel, nou ja, of twee begin je toch wat tot leuk like, dorp te vinden, weet je dat? Dan dus, uh, Ja, je moet even, <lacht> even inkomen, maar dat is het ook al uh, net als, uh, enfin, alles wat goed is, dat, uh, nee, vind dat vindt zijn weg. Ja, ik vind. Maar ik... Uh, <lacht>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 En uh, daarnaast komt er nog een, uh, een priester die uh, ons ook ondersteunt in, uh, in die personele unie. Oh, oké. Okay, okay. uh, die komt dan, volledig is hij daarvoor beschikbaar. En daarnaast is Bart de pastoor van uh, uh, deze hele regio. De hele regio, ja. ja. Oké, okay, dus uh, nou, dat, dat, dat schept alweer wat duidelijkheid. Hm. Uh, gert nog even terug naar jou. Uh, Kom jij hier uit de buurt ook? Nou, ik kom uit halfweg, dus ik, oh. euh, ja, ik zit overal eigenlijk dichtbij. Ja, ja. Het is overal een, een, een kwartier tot een half uur rijden, dus dat is heel, heel goed te doen. Nou, dus ja, dat is prima. Oké. Okay. Ja. Bart, Bart Putter, ja, ook goedemorgen natuurlijk. Ja, uh, ja. Waar kom jij vandaan? En, uh, uit uh, Herengewaard. Herengewaard. Oorspronkelijk? Ja. Ik heb uh, na de middelbare school uh, de priesteropleiding gevolgd in uh, Vogelenzang. Uh, 2004, juni 2004, bijna 11 jaar geleden alweer priester gewijd. Ik heb een jaartje werkzaam mogen zijn in Heemstede. En een jaartje in Bergen als kapelaan. Ik uh, ben toen al wel begonnen met een studie kanoniek recht in, uh, in Münster. Daar heb ik mijn licentiaat mogen halen. En daarna 2,5 jaar in Rome geweest voor een doctoraat in kanoniek uh, recht. Want als je hier bestoor wilt zijn in Zandvoort, moet je natuurlijk wel iets in huis hebben. Uh, dat dus moet je behoorlijk. Dus ja, dat zijn niet zo gewend natuurlijk. Ja, ja, ja. Daarom, daarom. Evenwicht. Ja. En uh, ja, na mijn terugkomst uit Rome in 2008, heb ik eigenlijk altijd op de Tiltenberg gewoond. De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 over Schalkwijk erbij, zodat we met één pastoraal team, dus met Gert-Jan en Nico Kerstens, dat is de, de, de tweede priester die erbij komt, voor deze parochies mogen zorgen. Uh, ik blijf daarnaast ook nog wel verbonden aan priesteropleiding, rechtbank en bisdom. Dus ik ben niet helemaal 100% beschikbaar voor de parochies, maar ik denk dat we er met z'n drieën goed vorm aan kunnen geven. Ja. Met z'n drieën moet dat allemaal lukken natuurlijk. Ja, het is Wel een groot verzorgingsgebied, moet ik. Het is inderdaad een grote gebied, zeker ja. ook met Schalkwijk erbij. Ja, en, uh, ja dat is uh, inderdaad. En Zandvoort ja, en, ja, en Bloemendaal. En school, ik weet. Is dit nu ook het ja. gevolg van, van de, de, de terugloop in, de, in de interesse in de kerk in Nederland?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 grote hoeveelheid vrijwilligers. Mm -hmm. En heel veel activiteiten. Dus ja, het zou mooi zijn als jullie daar ook, ook op zouden kunnen aanhaken. Mm -hmm. Ja, zeker. Het zeker. Ja. Ja, is misschien ook wel goed om af en toe nog eens te zeggen... dat dat voor de kerk hier zat. Voor de aardige dingen van de parochie. Die zijn eigenlijk al ontzettend aan de voorfront geweest... van allerlei, laten we zeggen, initiatieven. Dat was al twintig jaar geleden was hier een eigen opvanghuizen... voor mensen die uit het Oostblok een beetje aan het zwerven waren. Dat was samen met onze protestantse diakonie gedaan. De Voedselbank is eigenlijk ook uit de kerk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 Ja, moet er nog wel gewerkt worden, moet gebeden worden, hè, maar ook ja. gewerkt. En ik denk dat dat wel een van de leuke dingen is, kan ik nu zeggen als scheiderman, weet je wel. Ja. wat dat doen de mensen hier in Zandvoort. Dat is een van de krachten van de parochie van Zandvoort. En ja, wat voor ons leuk is, is dat de andere kant, waar ja. natuurlijk een wat ander soort bevolking zit, dat weten we al, Bloemendaal, Overveen, wel die dragen er financieel ook aan bij.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 Ja, ja, ja Maar soms is het goed om iets te zeggen, hè, omdat je anders hè, het idee krijgt dat zo'n kerk zich alleen maar opsluit hè, achter de deur van het, mm -hmm. het gebed, en, of, hè, dat zou denk ik geen recht doen aan nou, wat er in ieder geval hier in Zandvoort gebeurt. Er ja. dus, ah, nou, dus, ja. is het dus een positieve uitzondering in het Nederlandse kerkgebied, begrijp ik dat goed? Nou, ik wil... Oh, of oh, doe ik, oh, ik oh, daar oh, de rest oh, kort bij? In, in, uh, in Schalkwijk bijvoorbeeld uh, duidelijk ook een hele sterke diakonie, maar,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 informatievoorziening en aanwezigheid uh, op internet en op je telefoon en noem maar op. Dus is dus voor jullie ook een, als kerk een rol, denk ik, om, om je te laten zien, om te laten weten wat je doet. Ja, nee, waarom dacht je, anders of je op zaterdagmorgen is Zo geweldig, gezellig. Uh, ja. ja. Alle luisteraars verstand worden. Ik dacht ja, nee, dat dat aan ons lag. <laughs> ja, maar dat is toch wel heel belangrijk. Absoluut, ja, absoluut. En we proberen dat natuurlijk ook te doen. Hè? Dus een van de dingen die voor de komende tijd ik op de rol staan is proberen dan ook in de vorm waarop je naar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 Toen Ben gekomen? Ja, nou ja, kijk weet je, ik moet eerlijk zeggen, ik ben wel een beetje de uitzondering. We hebben zo'n eregalerijtje wel, zo achter in die kerk. Daar zit je zelf bij. Het zit voor nog zijn stukje op, maar dat vind ik zo voor mij genoeg, zo'n pasfoliotje. Ze zijn er minimaal tien jaar, de meeste 20, 25 jaar gebleven. Het is hier goede grond. Je bent hier welkom. Als je helemaal zit, wil je niet graag weg. Deze tijd is een andere tijd. We zijn ontzettend aan het veranderen, ook als kerk. Dat moet ook. Dat kan gewoon niet anders. En daarin word je ook een beetje heen en weer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 namelijk allemaal doet. Hè? Ja. Dus in plaats van ja. dat we verdelen, want dat hoor je wel eens... Hè, dat de religie en zo mensen allemaal tegen elkaar opzet. We hebben hier ook hele goede voorbeelden... dat het precies het tegenovergestelde. Ja. is. Ja, dat klopt wel. Vroeger was het toch wel heel anders. Ja. Heb je dat nog ja. meegemaakt? Nou, ik ben historicus van... Uh, oh, historicus, ja. ja, ja, ja, ja. <laughs> als als lid van het grootste Pouwt Zandvoort... ben je wel iets van de historie van ja, Zandvoort nou, af en toe. En ja, dan, dan dus weet je dus ook wat, ja. dat, wat dat teweeg heeft gebracht vroeger. Nou. En ik ben blij dat het ook nu andersom is. Ja, het is heel anders. En toch was het heel interessant, dat is een van die dingen. He, die dus, de dominee, die heeft natuurlijk erg veel gedaan met dat onderzoek naar het Joods Zandvoort. Dus natuurlijk heel snel na de bezetting, ik meen in september of in augustus, werd die synagoge opgeblazen. Mm -hmm. Een maand later werd dat mooie heilig hartbeeld he, van zijn handen ja, gekregen. Ja, uh, yeah. En wat ik zo boeiend vond. Er was dus een, een, een dienst in de kerk he, om daar als het ware. Uh, nou ja, ik zal maar even eerherstel, heet dat dan, laten we het in gewoon Nederlands zeggen. om daar een beetje he, samen mm -hmm. te komen, er tegen te protesteren. En wat was nou het interessante?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 Dat gaat ongetwijfeld lukken, denk ik. En we hopen nog wel eens te horen van jou hoe dat uh, allemaal gegaan is. Ja, en dan Bart Putter en Gertje uh, van der Wal, uh, ja, welkom in Zandvoort dan. Dank je. Dankjewel. En uh, we hopen veel van jullie te horen. Natuurlijk. Okay. En te zien misschien. Nou. En te zien. Ja, Zeker. Te, uh, Zeker. Dan gaan wij nog even luisteren naar Magna Carta en de Midnight Blue. Good night.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 Het Er uh, ja. uh, waar nogal wat, ja. uh, wat respons op geweest is en wat actie is gevoerd, ja. dat heeft misschien ook een bepaalde kan, invloed ja. gehad. Dat, oh, je weet het niet. Nee, je weet het niet. Het zijn uh, verschillende oorzaken. Maar ik denk dat het primair uh, het ligt bij het landelijke deel en, uh, en gewoon de opkomst van de lokale partijen. Op het van de een of andere manier stemt iedereen uh, 50 plus. Ja. Ja, dat is, dat, natuurlijk. is iets waar je, waar je rekening mee moet houden, maar daar hebben we niet uh, direct aan.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 Ja. En uh, uh, we zijn ook nadrukkelijk uh, uh, aan het proberen jonge mensen erbij te krijgen. Dat, dat is gewoon heel moeilijk. Om uh, ja, de jeugd prachtig, geïnteresseerd ja. te krijgen in politiek. Ja, dat is niet alleen in politiek, dat is overal. Ja. Het hele verenigingsleven, dat is ja. ontzettend moeilijk om ja. mensen te motiveren. Heb je, heb je veel lacht aan, als, als, als VVD in zo'n lokale positie van het beleid van Den Haag? Mm, nee.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 Minister Kamp is een VVD'er, heeft een bepaalde mening over windmolens, en de mening van van Sandvoort is toch een beduidend anders. Ja. Ja. Is niet eigenlijk heel jammer dat onlangs eigenlijk enorm veel publiciteit en een actie vanuit Belinda vorige, het vorige periode als, als wethouder ja. hè, die, die eigenlijk mevrouw windmolen ja. geheime was, ja. en en dan dat dat niet vertaald in in resultaat in zo'n verkiezing.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 Die is namens de provincie Noord-Holland vanuit de taartenactie heeft hij keurig een taart gekregen voor al zijn werk wat hij blijft doen ja. tegen de windmolens. Ja. ja, want een uh, kleine status update op dit moment is nog steeds. Uh, het, het plan lichter en. Het plan lichter en uh, gisteren hoorde ik dat er een heel, heel kleine ruimte is ergens dat minister Kamp iets heeft gezegd over het mogelijk kunnen verplaatsen van.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 Dus ja, dat is wat ja, we. Uh, we Als niet zo heel erg veel nee, nieuws. Het is helemaal Ja, dat is wel spijtig, natuurlijk. Ja, dat is heel jammer. wordt het lokaal uh, wordt totaal niet meegenomen. En dat heeft natuurlijk wel zijn repercussies. Helaas. Ja, het blijft uh, op het economische vlak komen, ja. denk ik. Ja, ja je dan, kunt uh, je afvragen dat gezien alle rapporten. en ik lees natuurlijk ook kranten. En ja. dat doe jij natuurlijk ook. Ja. En dan zie je dat er alternatieven zijn die veel beter, goedkoper en ja. enzovoorts enzovoorts. En daar wordt aan voorbij gegaan, dat dat denk probeer ik.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 We krijgen straks uh, Provinciale statenverkiezingen. Ja, heel goed. Het is spannend natuurlijk, ook, ja, wat ook leuk. omdat jullie een uh, regeringspartij zijn. Ja, ja. ja. ja en voor, ons, voor onze regio en voor Zandvoort wordt het natuurlijk uh, nog weer met, uh, met Jerry Kramer als, uh, als nummer vier op de lijst namens de VVD. Nou, nee, dat, is een, dat is een fantastische prestatie dat dat uh, gelukt is om op nummer 4 te krijgen. Absoluut. En ja. ik denk dat het ook een, uh, een fantastische plek is voor hem. En we zullen onze campagne daar ook op gaan richten... dat hij uh, ja. de kans krijgt om daar verder te groeien. Kijk, ja. wat, wat het eindresultaat van die verkiezing wordt. Ja, uh, of dat het landelijk beeld gaat volgen, dat weet ik niet. Oh, hoeveel staatsleden zijn er nu? Uh, van de um, Ik kijk even, volgens mij, ik zeg 13. Ja, het zijn er 13 nu. Ja. Dus en uh, een beetje hoe je wil... Uh, je ja, plek, plek hier uh, dat... Plaatsen uh, ja, ja. ja, ja. ja. ja. Dat, dat, kijk, hij stond vorige keer op uh, plek uh, 18. En in... In de loop der jaren vallen de mensen af en uiteindelijk is hij, want hij zit nu al in, als staten En uh, ja, straks als we op plek 4. dat is uh, fantastisch. Een ja, ja. hele goede goede zaak. voor Zandvoort. Dus uh, komt al een stemmen, heet het, komt je dan. Stemmen. Ja, komt al een stemmen, stemmen op ja, ja, ja. VVD, et cetera. Ja.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 Hebben jullie ook nog een jongere afdeling? Uh, nee, is antwoord niet. Maar we hebben wel uh, jeugd, jeugdige leden sinds kort. En dat, uh, dat is wel. Uh, de, de laatste aanmeldingen die wij binnenkrijgen zijn jeugdige leden. En dat doet ons heel goed. Partijsgroeiende begrijp ja. ik. Ja. ja. ja. Oké. Okay. Ja. Ja, dat is wel heel belangrijk, natuurlijk. Ja. ja. Ja, die jeugd want... heeft de toekomst toch? Ja, ja, ja, ja zeker. Een... Zonder jeugdleden kom je er niet. Nee. Nee. Zeker ook in de Raad is het van belang dat je jonge ja. mensen krijgt. Ook, ja. Weten, ja. weten enthousiasmeren daarvoor. Ja. ja, heel belangrijk. Ja, je ziet het, oudere mensen vallen om. Ja, ja zo dus, nee. spontaan. Ja, is helaas. Dus, dus helaas. Ja, inderdaad, helaas. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, het kan zomaar gebeuren. Ja, daarom zijn allemaal mensen. Ja, Gelukkig allemaal, wel, allemaal. wel, ja. Dus, nou, ja. Daar ja. hadden we een beetje een wagenmaker net voor nodig. Ja, ja. ja absoluut. Ja. Peter, heel fijn dat je bij ons was. Ja, leuk. Ja, we wensen heel veel succes met de, uiteraard Vooral de ben Statenverviging. Uh, ja, heel benieuwd. Dit seizoen hier in Zandvoort. Dus binnenkort zullen we heel Zandvoort volhangen met foto's van Jerry. Mochten ze hem nog niet kennen. Ja, mochten ze hem nog niet kennen. Ja, ja, ze hem nou, nog niet kennen okay. Mooi, dat uh, betekent Arie, het einde van dit eerste uur. En, ja, ik denk, het ziet er wel naar uit. Ja, dat is wel weer omgevlogen natuurlijk. Maar ja, een aantal bijzonder gezellige gasten die we hebben mogen ontvangen. He? Ja, zeker. We gaan afsluiten met Moby en dan krijgen we inderdaad het nieuws van Thomas en zijn na het nieuws bij je terug.